Ik ben Flor, ik ben Smit. Ik ben nu bezig met een harnas, want wij doen met onze vereniging mee aan de Gouden Boomstoet in augustus in Brugge. Daarvoor hebben wij een, heb ik een harnas nodig en ik ben dat nu aan het maken. En, en welke figurant ben je dan? Wel, wij doen mee met de, met de wapenpas en dat ja. is een deel dus van, van de legende van de Gouden Boom. Ja. Houden ze een, een toernooi en in dat toernooi spelen wij als... Oh. Ja. De, de, ja. de kampioenen. Nu, leuk, wij doen mee met de Verjessenfeesten, de, op, de optocht in Hasselt, een zeven jaar omgang. Dat is Verjessen, is eigenlijk de twijg de Maria mm -hmm. uh, van, uh, van Hasselt, van, van de kerk en katholiek. Mm -hmm. En wij zijn daar ook, in de tweede rot spelen wij de opening, dus Maria en hij is dan sleutelfiguur, dus wij gaan ook verkleed rondlopen en, en ja. van alles doen, maar niet zo spectaculair als jou. Maar ik weet dus niet de geschiedenis, kun je dat verhaal vertellen? Want, uh... Van de gouden Nee, ken, het niet, ken um, ik niet. Ah, wel, dat zou ik, ik weet het nu ook niet, helemaal van buiten, maar uh, het is uh, Philips. De ik ga, ik ga er geen, geen dingen nee. op zetten. Het is een een een, die ja. een, een, een gekend middeleeuws die een, een soort van een droom, een, een, een, een, een visie gezien had ja. in, zijn, in zijn droom ja. van vrouwen, een, een jong vrouw die ja. uh, gevangen zat in een kasteel en, als, uh, en, en hij zat daar ook gevangen en als opdracht om daar terug om zijn vrijheid terug te winnen, moest hij in een gouden in een boom en, uh, uh, 101 uh, schilden breken, 101 lansen breken, 101 zwaardslagen geven of incasseren. En hij is dan wakker geworden en hij dacht dat is geniaal. Ik ga dat, ik ga dat gewoon in het echt doen. Ah. En hij heeft dat dan met de Bourgondische Adel, ja. hè, met de Bourgondische edelieden heeft hij dat georganiseerd. En wij gaan dan nu naspelen. Oké. Okay. Geweldig. Dat klinkt heel leuk. Ja. Ja, ik ga daar hier, En het is dus in augustus. En dat is één keer die, die, die optocht dat, dat paar keer? Dat is nu één keer. Oh uh, één keer 25 augustus. Okay. En dan denk ik dat ze dan nu om de vier jaar terug gaan. Hè. Ah ja, ook. Ja, ja, ja. ja, ja Oké. Okay. En uh, dus jouw mama, eh, die is dan uh, van de winkel. Ja, en die, ja. die is blij dat jij dingen uitvoert die ze ideeën en ja, ja, ja, gedachten ja, ja. heeft. Ja. Want ze heeft verteld dat jullie in al de biezen uh, ja. kwamen. Dat jij ja. dan echt dingen hebt ja, gerealiseerd. Ja. Dan, of, dan uh, maak ik het, uh, het frame, ja. het skelet eigenlijk. Ja. En dan weeft zij daar haar ja, bloemen in of haar. Ja, ja. En waar droom jij nog van voor 2.25 te realiseren? Uh? Waar droom ik nog uh, van? Yeah. Well, ik zou graag dat harnas krijgen. Ja, en dan okay, uh, misschien, uh, misschien, uh, misschien een paar, paar wapens ook, een paar ja, zwaarden ook. Okay, Um. Ah. Ja, wapens, dat interesseert mensen, ja, ja, ja, ja. Oude wapens ja. in andere ja. landen, dat is het krachten, hè? Ja. Oké, okay. ja. Lord of the Rings. Ja, daar gaan we dan iets van spelen. Ja. Dat is toch. The Fellowship uit Lord of the Rings. Oké, okay, goed. Super, Floor. Succes, hè? Dank